U bent toch aan het woord? Ik geef u ja, als laatste dus het woord. We wel ik, ik, ik denk gewoon bij mezelf. Uh, Wethouder, ik wil gewoon echt heel graag weten wat u hier nou van vindt. Echt vindt. En dan even los van het feit van wat u er vanuit het juridisch kader of vanuit, een, vanuit de positie die u heeft. Maar gewoon persoonlijk. Wat vindt u nou van deze gang van zaken? Dat die eigenlijk gewoon buitenspel wordt gezet. Tot twee keer toe, misschien wel drie keer toe. ...in het proces wat eigenlijk gewoon al een democratisch gekozen proces is. Ik, ik vraag me echt af uh, of, of u nog wel zin heeft om deze functie uit te oefenen, voorzitter. Dat wil ik al graag weten. Ja, uw vragen zijn duidelijk. Uh, gaan we van links naar OPZ? Nee, taal? ze zijn naar de bonden. Voldoende opbantwoord, dank u wel. Ja, de heer El Kabali, u had nog een vraag, daar werd onverduidelijk in gevraagd. Ja, uh, ik had een vraag naar aanleiding van uh, een stuk in de Zandvoortse krant... ...wat eigenlijk twee stukken zijn in de Zandwoordse krant... ...namelijk van week 3 en week 4, afgelopen week ook dus nog. Uh, de vraag die hoort bij de Zandvoortse krant van week 3, ...waarin wordt gepresenteerd dat drie partijen... ...en nu niet de drie architecten maar de drie partijen... ...deze raad uh, met verduidelijkende kaders zijn gekomen. Ik ben benieuwd wat de wethouder daarvan vindt, die gang van zaken. Ben ik ook benieuwd naar de politieke mening daarover. Niet over hoe het proces is gaan, want dat kan ik wel inkleuren... ...maar wat is de mening van de wethouder daarover... Want het wordt gepresenteerd alsof de drie partijen hebben onderhandeld en niet de wethouder. Um, en de vraag die dan bij week 4 hoort, en er staat letterlijk in de krant... VVD, OpenSet en PVV hebben vorige week een voorstel gedaan... met nieuwe kaders voor de herontwikkeling Waterloplein. Het stuk wordt volgens G4 Gideon van Driel momenteel voorzien van commentaar door het college. Ik lees hier dan toch echt wel degelijk dat de partijen, de drie partijen in deze raad dus... hebben onderhandeld met de andere partijen... ...die de vaststellingsovereenkomst hebben uh, gemaakt... ...en dat het college daar commentaar op geeft. Um, dus ik ben benieuwd wat de wethouder daarvan vindt... ...en hoe hij dat ziet. En dat wil ik graag, daar wil ik graag bij houden. Ik ja. geef het woord aan de wethouder. Uh, deze wethouder, ik ben niet verantwoordelijk voor de daden... ...en handelswijze van, van, van, van, van u allen. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor... Dus om mij daar nu om te vragen of ik daar, wat ik daar allemaal van vind... dat is niet aan mij om daar over dat soort dingen nu te oordelen. Want het is, het is wat u zelf doet. U heeft de eet afgelegd, u heeft naar gehandeld. En als u daar problemen mee heeft, dan denk ik toch dat we met elkaar moeten bespreken. En ik denk dat dan de, de burgemeester daarvoor de aangewezen personen is om dat te doen. Dus ik denk dat ik daar niet veel op aan kan vullen... Natuurlijk, het is een heel ingewikkeld proces geweest voor ons allemaal, een heel ingewikkeld proces. Maar, maar ik denk wel dat de basis die, we, die er gelegd is door, door met elkaar in gesprek te gaan en die mediation op gang te brengen... ...dat dat de basis is geweest waarop dit allemaal gebaseerd is. En, ja, en dat iedereen op zijn manier daarmee omgaat, dat, dat, dat is nou zo. En dat, dat er gecommuniceerd wordt... En dat er misschien een keer iemand boos wordt op een ander of iets zegt. Of iets, iets, iets, dat, dat hoort ook wel weer bij het, bij het leven en, en bij uw rol als raadslid. Dus je kan daar wel heel ingewikkeld allemaal over doen en alles weer boven water halen. Maar als u het over de integriteit en dat soort dingen hebt, dan zult u toch dat met de burgemeester moeten bespreken. En dan ga ik daar niet hierheen openbaar allerlei meningen over geven. Voorzitter, misschien uh, niet eens zo in inhoudelijke zin, maar uh, wel zo eerlijk naar de betreffende journalist toe. Uh, die heeft zijn excuses aangeboden geboden voor het feit dat uh, ik daar verkeerd geciteerd ben. Uh, het is niet zo dat het college het stuk van commentaar heeft voorzien. Maar ik heb duidelijk uh, aangegeven dat uh, het onder voorbehoud van aanlevering door het college uh, is uh, gebeurd. Dus om maar even alle misverstanden uit de wereld te helpen wat dat betreft. Maar nou, het woord aan nu, de heer Alkabani, Groenings. Ja, volg op het betoog van de wethouder. Ik, ik snap uh, dat de wethouder uh, het moeilijk vindt om hier een uitspraak over te doen. Maar het beeld wordt wel degelijk geschetst. Uh, dat niet de wethouder hier heeft onderhandeld met de partijen, uh, met, met de architectenbureaus, de, de watertorse vee, noem allemaal op. Maar dat het door de drie partijen is gebeurd. En ik ben toch wel echt bedoeld naar de werkelijkheid daarachter. Hoe, hoe zit het nou precies? En, en wat vindt de wethouder van de gang van zaken van deze drie partijen? Het is gewoon een politieke vraag. Het, is, het gaat niet over integriteit. Het gaat gewoon over het feit van er is, er is dus gelekt naar de krant. Er is een interview gegeven. Alvorens er überhaupt over is gesproken in deze commissie. En straks in de raad. Wat is de mening van de wethouder over deze gang van zaken? Dank u wel. Ja. Ja, nou, ik, ik was natuurlijk, ik, ik was ook verrast dat, dat uh, terwijl we in gesprek zijn met elkaar uh, en, en u ook gedeeld was wat de, de drie partijen wilden, want dat was gewoon gedeeld, ook met u was dat gedeeld. En die ideeën die ze hadden, en dat ze dat dan voor, voor de troepen uit dat doen, vond ik ook, vond ik een beetje niet, uh, niet erg uh, chic. dat vind ik ook. En voor de rest was het wel de informatie die al eerder met uh, ook met u gedeeld was op hoofdlijnen. Dus er, er stonden niet dingen in dat ik denk van nou, dat, daar is niet over gesproken of dat is niet vastgelegd of zo. Ik had dat zelf anders aangepakt. Maar oké, okay, daarom dat is uw eigen verantwoordelijkheid. En dus van iedereen zijn verantwoordelijkheid om dat te doen op zijn manier. Goed. Uh, tweede termijn is. Uh geweest gesloten antwoord van de wethouder is geweest we zijn bijzonder vlot klaar uh, het is mij duidelijk dat het een bespreekstuk is dat is uh, door enkele mensen gezegd dus we gaan uh, zo direct afwachten of dat op de agenda gezet wordt van de gemeenteraad die om half negen begint daar is de voorzitter de burgemeester verantwoordelijk ...dat er ergens een publieke figuur zich in mengt eh, met een diensttelefoon... ...dan wel e-mail, eh, dat dat gewoon openbaar opvraagbaar is. Dus dat doe ik dan ook bij deze. En ik heb vragen gesteld over de Formule 1... ...en die stukken en de gespreksverslagen ...en die zijn nog steeds alleen maar via de gifje te bereiken. Het is werkelijk... Zodat ik normaal mijn vak kan uitoefenen die ik hier als laatste kan doen. Dank u wel. Voor wat het eerste, uw eerste vraag die is genoteerd. Daar krijgt u antwoord op uh, over uw vraag ten inzage van stukken. De tweede vraag verwijs ik u en dat weet u naar het presidium. Daar hoort deze vraag thuis uh, over. Uh, het feit dat u stukken te laat krijgt, niet voldoende krijgt of wat ook. Dus ik zie daar uw vragen wel terug. U bent ook fractievoorzitter. Dus dan zien we elkaar daar. Dank u wel. Deze commissie is gesloten. heat is And they can't go on Some like it hot But you can't tell How hot till you try Some like it hot So let's turn up the heat Till we fly She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her. Lips say the words, Tia my mommy, see my mommy. I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed, but I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing Jump in that water, be free. Come out to the bottom with me. Jump in that water, be free. Come out to the bottom. South of the border, with me, jump in that water, be free. Come south of the border. Ik open de vergadering van 28 januari van 2020 van de gemeenteraad van Zandvoort. En ik heet u allen in deze raad hartelijk welkom. Dat geldt ook voor al de mensen die hebben plaatsgenomen op de publieke tribune. Uh, en ook al die mensen die thuis belangstellend deze vergadering volgen. Ook zij van harte welkom. Um, voor agenda punt 1, opening, mededelingen en loting... Dat is mijn eerste vraag. Heeft er iemand een mededeling over belangen en betrokkenheid? Dat is niet het geval. Voorzitter, dan heb ik een vraag. Ja, oh, uh, naar aanleiding van de commissievergadering van zojuist, uh, weet ik niet, kan ik niet met zekerheid vaststellen of dat ook wel in deze zaak zo is. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, eigenlijk naar de vragen die de heer Hermser eigenlijk ook heeft gesteld. Um, naar in hoeverre uh, bepaalde partijen in deze raad hebben meegedacht, meegeschreven. ...enzovoort aan de vaststellingsovereenkomst rondom het nog te agenderen onderwerp uh, Watertorenplein. Ja. Nou, volgens mij is daar in de commissie al uh, het nodige over gewisseld. En ja, u kunt die vraag wederom stellen aan uh, de portefeuillehouder... Uh, ...om nogmaals met hem het proces door te nemen. Dan, Voorzitter, uh, dus u keurt dit, uh, dit belang wat er mogelijk speelt, u keurt u goed. Als ik, het zo, als ik u zo hoor beantwoorden... U gaat niet in of het de vraag die gesteld is, maar ik keur, u zit eigenlijk ik, in feite. Het is ik, keur, okay. ik keur niets uh, goed of niets af. Ik geef alleen aan dat er een proces doorlopen is en dat de portefeuillehouder hier aanwezig is om verantwoording af te leggen over het proces dat doorlopen is. En u kunt ook andere partijen in deze raad kunt u gewoon vragen naar eventuele betrokkenheid die zij gehad hebben. En ik stel voor dat op het moment dat we het straks besluiten om dit te agenderen, dat ook gewoon daar uh, op dat moment met elkaar te delen. Dat lijkt me het juiste podium om uh, dat met elkaar uh, te bespreken. Um, zijn er verder nog mededelingen vanuit uw raad of vanuit het college? Dat is niet het geval. Dan bij het vaststellen van de agenda... Uh, oh nee, dan komen we nog even bij de loting. Bij een mondelingenstemming. Dat is nummer 2. En dat is de heer bouwberg Wilson. Dan, bij het vaststellen van de agenda. Er heeft zojuist een commissievergadering plaatsgevonden waar het dossier Watertorenplein, de vaststellingsovereenkomst Watertorenplein, besproken is. En het voorstel is om deze toe te voegen aan de agenda. Dat zou normaal gesproken aan het slot van de uh, bij u ingediende agenda plaatsvinden maar gezien het feit dat er op de publieke tribune de nodige mensen aanwezig zijn die ook een grote mate van belangstelling voor de dossier hebben zou ik willen voorstellen om het direct te agenderen nadat wij de hamerstukken hebben besproken kan dat op uw instemming rekenen ja dan is dat het geval dan voegen wij die toe als nummer 6 en nummeren we daarna door Um, tevens heb ik begrepen dat de uh, oudere partij Zandvoort een motie een voorgenomen motie over vuurwerk zou willen indienen. Klopt dat? Dan uh, wordt ook die toegevoegd aan de agenda. En dan stel ik het voor om die wel aan het einde te bespreken. Gaat u akkoord met deze agenda, dan stel ik die bij deze vast. Dan komen we bij punt 3: de hamerstukken. Um, allereerst um, de verordening elektronische kennisgeving. Iemand daarover het woord? Nee, dan is die aangenomen. Dan het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. Eh, wijzigingsverordening de APV, het stuk dat al eerder ooit in uw raad is vastgesteld. Iemand nog het woord daarover? Dat is ook niet het geval. Dan is die bij deze vastgesteld. En dan komen we bij punt 5. Dat is de verkoop van de aandelen van Eneco. De fractie van de PVV heeft aangegeven een stemverklaring op dit punt te willen geven. Dus ik geef u graag het woord, meneer Deen. Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals ook al aangegeven in de commissie... Zullen wij tegen besluitstuk 1 de verkoop van deze aandelen stemmen? En de reden hiervoor ligt in het feit dat de opbrengst van deze verkoop uh, vooralsnog geoormerkt is om in een duurzaamheidsfonds te stoppen. En dat vinden wij zonde van het geld. Uh, wij hebben andere ideeën om, uh, om met dit geld uh, te doen. En dan denken we aan het bespoedigen van bijvoorbeeld de geplande vijf grote bouwprojecten. Uh, denk aan extra zorg voor ouderen, woningbouwopgaven voor ouderen. Gehandicaptenzorg, lastenverlichting in het algemeen. Of besteedt het aan uh, wijkagenten of aan andere vormen van veiligheid voor Zandvoort. Uh, dus als het straks over de besteding gaat, uh, voorzitter, van uh, de opbrengst van de verkoop, zullen wij ons uiteraard graag in die discussie uh, mengen. En de tegenstem uh, vandaag gaat puur over de voorgenomen bestedingsinvulling. Besluitstuk 2, het opleggen van geheimhouding, uh, krijgt overigens wel onze steun. Dank u wel. Voorzitter, ik heb een vraag aan u. Uh, over het algemeen zijn stemverklaringen kort en bondig. Ik heb hier een heel betoog gehoord. Um, is dit nou een bespreekstuk of is het een hamerstuk met samen stemverklaringen zoals hier in de agenda staat? Dit was een stemverklaring van de heer Deen. En we kennen de heer Deen, die kan vrij uitvoerig aan het woord zijn. Um, met in achtneming van de stemverklaring van de PVV is ook dit stuk aangenomen en komen wij bij agenda punt 6... Dan gaan we even terug, dat is de uh, vaststellingsovereenkomst Watertorenplein. Wie kan ik daarover het woord geven? Het woord uh, namens D66, de heer De Graaf of de heer Hermsen? Oké, okay. dan geef ik eerst het woord aan de heer De Graaf. Ja, hij doet het. Dank, voorzitter. Um, ik heb op de tribune gezeten tijdens de commissievergadering... en ik heb de heer Kramer namens OPZ horen zeggen... heel ruidelijk toegegeven op een vraag van mijn uh, fractiegenoot, de heer Hermsen... van heeft u bewust gelekt naar de krant? En daar heeft de heer Kramer ja op gezegd. Dat siert hem. Alleen mijn vraag is, wat is de toegevoegde waarde geweest van dat lekken? En heeft u dat vooraf besproken met de PVV en de VVD... die samen met u dit in elkaar gespijkerd heeft? Want dat ontgaat mij waarom u iets naar de krant gaat lekken terwijl het nog binnen de raad besproken moet worden. Het woord is aan de heer Hermsen, ook namens D66. Mag ik niet meteen antwoorden? De heer Kramer. Antwoord. Ja, ik wil eigenlijk meteen wel meteen antwoorden. Kijk, het woord lekken, dat komt uit, jullie, uit de mond van de heer Hermsen. Uh, dat heb ik niet gebruikt. Uh, de krant uh, was op een gegeven moment van de hoog, op, op de hoogte dat er uh, gesprekken zijn geweest over aanvullende kaders. Nou, die aanvullende kaders uh, wilden ze graag een stukje over opnemen. Nou, dat heb ik uh, keurig gedeeld met uh, de PVV en... Uh, de VVD en uh, daar hebben ze mij uh, bij twee onderdelen hebben ze mij daar geciteerd en uh, dat stuk heb ik keurig gelezen daar stond niks geks in uh, fractievoorzitters uh, waren reeds op de hoogte naar aanleiding van een bijeenkomst die we hebben gehad. Uw partij was zelfs betrokken bij het opstellen van uh, deze vijf punten, omdat wij uh, zeg maar met de vier partijen, de vier grote partijen die tegen hadden gestemd, hebben wij een gesprek gevoerd van onder welke voorwaarden willen wij alsnog een vaststellingsovereenkomst. Nou, daar is uw partij uh, bij uh, monden van uh, de heer Van Marlen bij betrokken geweest. Dus wat dat betreft, uh, niks geen geheims en uh, het hoe en waarom, ja, als de krant uh, vragen stelt of zo... Uh, uh, Zoals sommige raadsleden ook wel eens uitgenodigd worden, waaronder ik zelf bij de radio, dan vertel ik datgene wat ik uh, weet op dat moment. De heer Elgwadi, u had nog een toevoeging op dit punt. Ja, ik hoorde het woord gesprekken, uh, dus ik ben benieuwd welke gesprekken er zijn geweest. De heer Kramer nog even kort. Ja, voorzitter, ik heb mijn agenda niet bij me, maar ik zal het voor hem op papier zetten. Goed, Meneer de, de Graaf, korte reactie. Ja, nog één een, een vraag meneer Kramer. Uh, u zegt, uh, de krant was op een bepaald ogenblik op de hoogte van het feit dat er gesprekken werden gevoerd. Uh, is er, en ik zal het woord lekker niet meer gebruiken, excuus. Is er dan eerder met de krant door u gesproken of met iemand anders, zodat ze daarvoor op de hoogte waren? Want de, wij wisten dat niet. De krant was op de hoogte dat de wethouder een nieuwe opening zocht met de partijen over een herziene vaststellingsovereenkomst. En dat is ook datgene wat de wethouder heeft verteld, dat hij direct na... De bespreking met uh, de raad, waarin hij uh, ook uh, teleurgesteld is weggelopen... Hè, wat uh, ook duidelijk zichtbaar was en wat ook te begrijpen menselijk is... Uh, heeft hij uh, die dag daarna, uh, of uh, zoals hij dat net verwoordde, met de architecten gesproken. Ja, en Zandvoort uh, is Zandvoort, als dat uh, niet uh, verder komt. Goed, ik, uh, ik geef het woord aan de heer Hermsen met uh, een, nog een korte opmerking van mijn kant. We hebben net een uitgebreide commissievergadering... ...gehad en het onderwerp leent zich om inderdaad nog, nog heel lang eh, over met elkaar vachten te wisselen... ...maar ik zou toch u willen verzoeken het ook echt in de sessie van deze raad eh, met een zekere bondigheid nog te benaderen. De heer Herms. Voorzitter, um, ook even een opmerking daarover. Um, het is een democratisch goed om met elkaar in het debat te gaan. Ik merk dat er weinig debat is, dat is jammer... Want dat is toch wel een, uh, een bijzonder dieptepunt wat hier uh, op dit moment plaatsvindt. En uh, er is ook geen spreektijd in de raad, dus we kunnen het er net zo lang over hebben zoals wij vinden dat het zou moeten. Daarnaast is het zo, meneer Kramer, dat wat u schetst uh, het geval is, we zijn inderdaad bij dat gesprek geweest en uh, de heer Van Marlen heeft dat aangehoord... En daarna hebben wij in het openbaar bij de fractievoorzittersoverleg en ook eh, inmiddels mail, dacht ik nog wel uit mijn hoofd, aangegeven dat we niet akkoord kunnen gaan met hetgene wat voorgesteld is. Wat u daarna heeft gedaan, dat heeft u zelf met de VVD en de PVV bekonkeld. Daarnaast hoorde ik u ook een aantal zaken zeggen die eh, de wethouder dan gez gezegd zou hebben op, eh, maar dat zal ongetwijfeld uw interpretatie zijn geweest van het verhaal. En dat laten we het liefst aan de wethouder zelf over. Voorzitter. de Voorzitter, al had u bij de tijd geweest bij de commissievergadering, had u deze woorden van de wethouder zelf kunnen ontvangen. Mijnheer de het gaat u door? Voorzitter, um, ik snap niet wat, ik bedoel, wat u bedoelt bij de tijd, maar uh, nogmaals, de wethouder is dat. Het is aan de wethouder om dat te zeggen en niet aan u. Nou, dan lijkt het me Daarnaast... verstandig dat u zich ook niet meer tot mij richt vanavond. Want? Heren, ik verzoek u om, eh, eh, ik zou maar zeggen, niet op deze toon het debat te voeren. Heer Hermsen, he, he, wilt u uh, uw betoog alsjeblieft vervolgen? Ja, voorzitter, ik krijg een, ik krijg een vraag of een, in ieder geval een suggestie. En ik snap niet waarom meneer de heer Kramer dat zou willen. Um, maar ik vind het ook wel apart dat uh, OPZ dit het algemeen al doet. Um, daarnaast is het zo, uh, dat we hebben al aangegeven, het is een dieptepunt, het is ondemocratisch, komt dit tot stand... Um, ...het democratische gedeelte is dat er dan voor de BUNE nog voor gestemd wordt, maar het is eigenlijk al beklonken. En daarnaast vind ik het lastig om een besluit te nemen, ik denk onze fractie ook uh, op dit moment... Uh, ...omdat wij nog technische vragen open hebben staan en daar geen goed oordeel over kunnen vellen... ...of dit wel dan op de juiste, dan wel rechtmatige manier heeft plaatsgevonden. Maar om niet al te moeilijk te doen, want dat kent u van D66... ...zijn wij wel bereid om een amendement in te dienen... Om alsnog, hiermee akkoord, ...om alsnog met deze vaststellingsovereenkomst akkoord te gaan. En dat is als volgt, mondeling... ...dat wij artikel 3, kostenverdeling voorgaand traject... ...punt 1 zouden willen aanpassen dat de gemeente Springtij... ...tegemoet komt met een genoegdoening van 100.000 euro exclusief btw. En dan als zodanig te veranderen. En dat amendement zou ik graag de stemming willen zien... ...al voor ons ook met de vaststellingsovereenkomst... ...te gaan stemmen. En daarnaast, voorzitter... ...vraag ik mij gewoon zeer, nogmaals zeer af... ...wat we hier nu doen vanavond. Omdat het toch al gelopen zaak is. Dank u wel, meneer Hermsen. U heeft een amendement ingediend, mondeling. Eh, nou, dat zal in stemming gebracht worden... ...in ieder geval voordat het gehele voorstel... ...in stemming wordt gebracht. kijk even naar de rivier dat hij ook meegeschreven heeft. Ik kijk verder. Ik zie mevrouw Van der Veld. Ja, nou we hebben net een commissie gehad, die zou ik absoluut niet over, over gaan doen. Ik vraag me alleen af, um, en dan sorry, oudere partij Zandvoort. In de vorige commissie dat dit plan besproken werd en nog gesproken werd over drie ton, heb ik uh, de OPZ toch echt horen zeggen dat zij niet van plan waren ook maar één cent uit te geven aan uh, nou ja, de, de, de drie architectenbureaus. Nou, één ton is toch wel heel veel extra centen. En ik vraag me af van waar de ommezwaai en daar wil ik het bij laten. Dank u wel. Wie dan? Die heer, um, even kijken, Elga Bali. Ja, voorzitter. En nogmaals, uh, bouwen is het belangrijkste voor zandvoort. dus wij zullen voorstemmen. Uh, dat vinden wij belangrijk en daarom is dat ook zo, nog steeds zo. Maar ik maak net eigenlijk als de fractie van D66 wel echt protest eigenlijk op de feit of op, op de manier waarop dit gaat. Um, niet omdat ik niet vind dat partijen met elkaar mogen overleggen, prima. Dat is politiek, dat we, zo werkt het. Helaas misschien wel. Maar wel op de wijze waarop. Er wordt een interview in de krant gegeven. Uh, we kunnen wel allemaal tellen hier, dus de meerderheid ligt er. Um, er. wordt Op vragen wordt gewoon niet geantwoord. Ik vraag gewoon een normale vraag aan de OPZ-fractie van... welke gesprekken hebben er dan plaatsgevonden? Uit interesse. Nogmaals, ik ga voor de deal stemmen, dus u hoeft daar niet bang voor te zijn... Ik vraag aan het begin van deze vergadering hoe het zit met belangen en betrokkenheid. Gewoon omdat ik vind dat het proces zuiver moet lopen. Het is geen persoonlijke aanval of wat maar ook. Ik wil gewoon dat het proces goed wordt verlopen. En ik krijg gewoon geen antwoord. Dus ik roep echt de partijen, in dit geval de PVV, de VVD en de oudere partijen op... om te antwoorden op die vragen. Het is gewoon puur en alleen voor mij om het proces helder te krijgen. Ik wil een goed besluit kunnen nemen over een duidelijk en helder proces. En we hebben ook in de commissie nog van mij... Staan er staan op nog vragen open zelfs van D66 aan de voorzitter van deze vergadering. Omtrent, dit, om de, omtrent deze situatie. Dus ook die vragen zou ik graag nog een keertje willen door uh, om het in voetbaltermen te houden richting het college. Ik wil er gewoon een duidelijk antwoord op. En eigenlijk vind ik ook dat wij voordat we hier überhaupt een besluit over gaan nemen. Dat de stukken waar de heer Hermsel me heeft gevraagd ook gewoon op tafel moeten komen. Namelijk gewoon om dat proces zuiver te houden. Er is in het dossier zoveel misgegaan, zoveel verkeerd gegaan. Laten we alsjeblieft aan deze vergadering gewoon goed doen... en op een ordentelijke manier tot een besluit komen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de, vragen, of naar de antwoorden van de, van de drie partijen... en naar de antwoorden van zowel de wethouder als de burgemeester in deze. Uh, en naar de stukken die er dus schijnbaar zijn. Uh, en als die er niet zijn, hoort het ook graag van het college. Daar wil ik het graag in eerste termijn bij houden. Dank u wel. De heer Mettes. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh... Het CDA heeft uh, in de commissie op andere plekken steeds gezegd uh, dat het van belang is na 20, 25 jaar dat die watertoren opgeknapt gaat worden. En dat er gebouwd gaat worden omdat dat uh, nummer 1 is qua prioritering voor het CDA als het gaat om waar je in de gemeente aandacht en tijd aan zou moeten besteden. Die kans doet zich voor, dus uh, wij zijn van mening dat we voor gaan stemmen en dat doen we uit volle overtuiging. Om die reden die ik net aangaf. Uh, ik wil nog wel ook een opmerking maken over de gang van zaken. Het CDA heeft uh, uh, niet meegedaan in het uh, overleg uh, daarover. Uh, dat vinden we jammer. Ook niet helemaal netjes uh, hoe dat loopt in de Raad. Uh, maar het CDA uh, heeft een, een groter belang. Dat is een algemeen belang van Zandvoort. En niet dat we in deze procedure niet meegenomen zijn in tweede instantie. En wij realiseren ons ook... En volgens mij weet de hele raad dat, op dit moment, dat we hier geen coalitie hebben. Waarin je coalitieoverleg met elkaar hebt. Maar dat er gelegenheidsverbanden gezocht worden om zaken voor elkaar te krijgen. En dat is ook democratie. Dat kun je op verschillende manieren invullen. Maar dat is wat het CDA betreft democratie. Of ik er blij mee ben? Nee, ik had liever een coalitie gezien. Dat is niet anders. En uh, ja, ik, ik moet echt zeggen dat ik het D66 niet begrijp. Hoe je ertoe kan komen, want u heeft mij gevraagd wat ik van een amendement zou vinden om dat geld te veranderen. Als u woorden gebruikt, dat we dit voor de bühne behandelen, dat het een democratisch dieptepunt is. Uh, en dat u zich afvraagt of het regelmatig is en dan wil u met een amendementje voor een gering bedrag, wil u dan voorstemmen. Dan ben ik de weg kwijt als het gaat om het nemen van afwegen van een beslissing van uw kant. Ik begrijp die totaal niet. Uh, wat het CDU ook niet wil, is over procedures praten uh, op dit moment. Want dat is ook al twintig jaar gebeurd. Dus wij gaan vol overtuiging voorstemmen. Dank u wel. De heer Hermsen, bij interruptie. Ja, voorzitter. Ik weet niet of het een vraag was of een, of een verwijt of een opmerking. Van, uh, ik ga er vanuit het laatste een opmerking. Kijk, het feit blijft dat dit beklonken is en dat er een meerderheid is. En u gaat ook voorstemmen, dus er wordt het misschien wel een ruime meerderheid... Um, dat is fijn, dat is uh, goed voor u, u bent niet meegenomen in het proces... ...dus ik snap uw positie als CDA ook absoluut niet. Um, desalniettemin, dat betekent op het moment dat er een meerderheid is uh, uh, voor het stuk... ...dat we het recht hebben om het te amanderen uh, naar onze gading. En dan kun je maar beter het, uh, uh, nou ja, wat dat, uh, dat zou de juiste uitdrukking zijn... Um, ...vuur met vuur bestrijden, om dan maar te zorgen dat je in ieder geval... Een nog enigszins goed gevoel zou krijgen van deze avond. Dus dat is de reden waarom wij dat amanderen. En als u dat niet begrijpt, dan is dat aan u. Even goede vrienden, of niet, het is aan u. Maar um, desalniettemin is dat de reden om dat dan te doen. Dus het is een, uh, een wanhoopsdaad, zoals dit maar zo zal ik het dan maar zo noemen. Dank u wel, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. De ja, partij van de Arbeid heeft net in de commissie ook betoogd dat voor ons het belang van de, de bewoners van Zandvoort en de woningbehoeften het zwaarste weegt. En met het vaststellen van deze overeenkomst zullen we ervoor zorgen dat het plan zo snel mogelijk vlot getrokken wordt. Ook wij hebben net in de commissie gezegd dat we het jammer vinden eh, dat vooral de kaders die achteraf nu gesteld zijn, dat die niet in een eerder stadium eh, zijn meegegeven aan het college. Maar... We blijven bij ons standpunt dat we blij zijn dat uh, de nu bijgestelde kaders, vrijwillig gekozen door de partijen die over hun schaduw heen springen, gaan leiden tot op korte termijn betaalbare woningbouw op het Watertorenplein. En. Uh, Vandaag in het financieel dagblad werd de vergelijking gemaakt dat de woningnood zoals die op nu op dit moment in Nederland is van de orde van de grootte van de vijftige jaren is en voor Zandvoort is meer dan 600 woningen bouwen is ook een enorme opgave en dat is wat de partij van de arbeid betreft het allerbelangrijkste in dit proces. En ik wil de wethouder nog bedanken voor de toezegging die hij gedaan heeft in de commissievergadering voor de voorstellen over doorstroming om daar ook vooral de doelgroepen jong en oud goed bij te betrekken en die zien we dan ook graag van harte tegemoet. Ik kijk even rond. Er zijn nog twee partijen, dat is de VVD-mevrouw Geursen. Dank u voorzitter. Um, er, wordt toch wel een, uh, een, er is een vraag aan ons gesteld en daar heb ik dan toch wel behoefte even aan om op te reageren. In de vorige raadsvergadering hebben wij als VVD gezegd dat wij uh, tegen zullen gaan stemmen op dit punt. En de enige opschortende voorwaarde die er zat in het document was om tegen te stemmen op het geld. We hadden een aantal andere bezwaren, die hebben we toen ook geuit... En dat had onder andere betrekking op de 3000 vierkante meter dat dat vrijblijvend was. Het feit dat de, de, de mogelijkheid werd geboden om eventueel toch buiten bestemmingsplan te bouwen. Wat voor ons een harde ijs was en dat wist u als kader. Um, ook het feit dat um, er uh, onduidelijkheden stonden in, het, in de vaststellingsovereenkomst. In ieder geval die multi-interpretabel waren. Van uh, termen als van het zou kunnen, de juiste pijlmaat. En op dat moment hebben we gezegd wij zullen tegen dit voorstel stemmen. Als daarna, en dat is ook onder andere gedaan in de, in, tijdens de raadsvergadering, wordt gesteld of gevraagd, uh, zijn er mogelijkheden om toch voor te gaan stemmen, dan betekent dat, dat je opnieuw gaat buigen over uh, de vaststellingsovereenkomst en de kaders zoals wij die graag opgenomen hadden willen zien. Dat is hetgeen wat je bespreekt met partijen. Dat is besproken met OPZ. Die heeft van ons gevraagd van hoe kijken jullie er tegenaan? Wat zijn voor jullie voorwaarden? Hadden, we hebben ook aangegeven, hetzelfde zoals ik het nu aangeef. Dat is met PVV besproken. Op dat moment zat D66 erbij. En hetzelfde uh, voorstel heb ik eigenlijk herhaald. Wat voor ons als VVD de kader zijn in een uh, bijeenkomst met alle fractievoorzitters uh, beneden hier in het raadhuis. Uh, dat is niks geheims. Dat zijn de kaders zoals wij die in het openbaar hebben uitgesproken. En dat is ook het feit, de kaders zoals wij die ook richting de buitenwacht uh, gewoon hebben geventileerd. Want dat is geen wat waar, waar wij uh, bezwaren mee hadden. Dat die vervolgens, dat uh, uh, partijen elkaar vinden om te zeggen van dit zijn kaders waar wij ons ook in kunnen vinden... Uh, dan kun je, en dat is dan wel een, zoals het werkt in de democratie, het feit zoals wij het voorstel hebben gedaan, dit zijn de kaders uh, als drie partijen, uh, hier konden wij als achterschade en als dit betekent dat dit, uh, het Waterstorenplein hiermee vlot getrokken gaat worden, uh, konden wij in ieder geval, want dat was nog wel een punt en dat klopt, het geld. Uh, ...daar overheen stappen om te zeggen van oké, okay, een ton, we hadden liever helemaal niets gezien... ...en u weet, we hadden ook liever gezien dat het helemaal terug was gegaan gaan. En in de vorm van een tender. Maar als dit de concessie is die wij moesten doen als VVD... ...dan hebben wij die concessie gedaan en konden wij dit als kader, konden we daarmee instemmen. En al dus gebeurd. En voor de rest geen belang, geen betrokkenheid... ...maar wel een doelstelling voor het algemene belang om het vlot te trekken. Dank u wel. De heer El-Ghabali, bij interruptie. Ja, voorzitter, want is er door uw partij geen contact geweest met één van de andere belanghebbenden in deze, dit project? Nee. Ik kijk even rond en ik zie dat de fractie van de OPZ nog niet het woord heeft gevoerd. Ik geef u het woord, meneer Kramer. Nee, want de wethouder heeft keurig antwoord gegeven op onze twee vragen in de commissie. En op de vraag van de heer Kabali aan mevrouw Keurenson kan ik wel bevestigend beantwoorden. Want tijdens de receptie onder andere, de nieuwjaarsreceptie, heb ik bijvoorbeeld een hele periode met... Uh, Kees van Springtij gesproken over eh, hoe hij in dit geheel stond. Dus, maar ik zie dat absoluut niet als een eh, belangenverstrengeling. Ik zie dit veel meer eh, om het algemeen belang belangverzantwoord te dienen en te kijken of we tot een overeenkomst konden komen. Ik kijk naar de wethouder, de heer Bluis. Ja, heel kort. Eh, voor mij zijn er niet zoveel vragen aan mij gesteld. Ja. Ik denk dat het bij iedereen bekend was uh, hoe, hoe partijen erin zaten. Uh, het stuk van de, de drie genoemde partijen was, was bekend. En wij waren in onderhandeling. En, en natuurlijk, wij kijken ook van hoe, hoe, hoe krijg we het verder. En ik denk dat het, uh, het grootste compliment moet gegeven worden aan de drie architecten. Die uh, volgens mij zo buigzaam zijn om, om toch in het belang van Zandvoort... Uh,